2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Montfort in Midden-Limburg is afgelopen avond getroffen door een windhoos. Van drie huizen is het dak grotendeels afgeblazen. Nog eens 200 huizen missen naar de windhoos dakpannen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. De windhoos trof Montfort vlak na negen uur. Het natuurverschijnsel trok van west naar oost over het dorp. De brandweer zegt dat zeker vijf straten zijn getroffen... Sommige inwoners klommen op hun dak om de schade te inspecteren... en dat leverde soms onveilige situaties op. Montfort is in de jaren 70 ook eens getroffen door een windhoos. Daarbij viel toen één dode. Bij gevechten in het zuiden van Jemen zijn zeker 23 doden gevallen. Volgens een woordvoerder van het leger probeerden moslimstrijders... een dorpje te bestormen in de buurt van de stad Jaar. Dorpsbewoners en militairen vochten terug. Verder bombardeerden vliegtuigen van het leger een busje... waarvan werd aangenomen dat het van de militanten was...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 In die periode transformeerde de band van een bluesformatie... naar de popgroep die later in de jaren zeventig grote successen zou boeken. Welch had na zijn vertrek uit Fleetwood Mac enkele solo-hits in Amerika... waaronder Sentimental Lady in 1977. De laatste jaren kampte hij volgens de politie met gezondheidsproblemen. Bob Welch was 66. Het weer, vannacht trekken de buien weg, het wordt een graad of 13. Overdag eerst zon, maar later buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster Astrid De Jong. Twee minuten over twee, en welkom bij Nachtzuster, en van twee tot drie. Is het een bijzondere nachtzuster? Ja, net al een bijzondere Casaluna vanuit de Halp du Zes of de Halp du S. Maar nu een bijzondere nachtzuster, want we hebben het deze maand over dromen. Iedere donderdagnacht tussen 2 en 3 kun je je kans grijpen om een droom verklaard te krijgen. En dat doe je eigenlijk zelf, maar met de hulp van Nicolien Douwens-Isema. Zij is droomcoach en ze is aangeschoven voor dit uurtje nachtzuster. En dat betekent dat als je nu belt naar 0800-1121... Nicolien, je, kunt, je kan helpen om je droom te verklaren... En dat is toch wel even een kans die je moet grijpen, vind ik dan. 0800 1121. Je kunt ook mailen naar nachtzuster Je kunt uh, chatten via uh, www.nachtsuster.net En daar dan even de chat aanklikken. En je kunt ook twitteren via apenstaartje nachtzuster. Maar het handigste is altijd als je even belt naar 0800-1121. Voor de duidelijkheid, tot drie uur heb je nog de kans om je droom aan Nicolien voor te leggen. En daarna doen we weer gewoon vragen en antwoorden zoals altijd. Dus die mag je ook gewoon doorgeven als je dat nu schikt. 0800-1121. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd En kijk me even onderzoekend aan Ze helpt me bij het drinken van wat water Als het stil blijft nog even bij me staan Nacht zuster Van moet ik zonder jou beginnen Nacht zuster Ik brand van binnen Nacht zuster Nachtjester, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjester, haal ik de morgen? Nacht ik doe niets aan de pijen. Ik lig hier te beven en...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 Nacht zuster, wat oh, ben zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen? Nacht het bij je. wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten, ik brand van binnen. Nachtzusten, ik ben wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzusten, hallo, ik de morgen. Nachtzusten, ik ben niet samen bij Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe van de pijn. Nachtzister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik iets van de pijn. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, oh, auw. Nacht, oh, iets van de pijn. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nacht Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtzuster heet het liedje en het is van Doe Maar. Naast mij Nicolien douwens Isma en zij is droomcoach ook te vinden op Twitter via het droomcoach. Dat is ook makkelijk te onthouden. Even Nicolien, wat is een droomcoach? Dat is iemand die je helpt met je dromen. En echt helpen hoor, want ik ga nou niet denken dat ik ga zeggen... oh, als je van een paard droomt, dan heb je ruzie met je moeder. Zo doen we dat niet. Wat wel meestal waar is trouwens. <laughs> nou, daar gaan we het nog eens over hebben. Nee, ja. wat ik echt doe is heel veel vragen stellen. En als iemand komt met een droom bij mij, dan uh, praten we een paar minuten... en dan, dan krijg je zelf het inzicht. Dat is het mooie eraan. Ik leg een koppeling tussen onbewust nadenken en bewust nadenken. Ja, en nou, ik heb je vaker gesproken. Je bent vaker bij mij te gast geweest. En altijd weer zeg ik het gewoon, maar ik geloof er nooit een bal van. Ik denk altijd, je, als, tijdens je droom verwerk je gewoon allerlei dingen. En het betekent eigenlijk, ja, of niets. Of je kunt er een betekenis aangeven die je zelf wil, zeg maar. Waarmee het dan natuurlijk wel weer iets betekent. Maar geloof jij nou echt dat je dromen je iets willen vertellen? Nou, ik zie het eerder anders. Um, mm. Op een gegeven moment hebben we natuurlijk hersenonderzoek. En dat vind ik heel erg leuk. Want dan is het niet meer een kwestie van geloven... maar dan kun je gewoon zien wat gebeurt er nou gebeurt in zo'n brein... als iemand aan het slapen is. En wat je dan ziet... is dat mensen heel erg aan het nadenken zijn terwijl ze slapen. Daarom word je ook soms wakker met een oplossing... voor iets waar je gisteravond niks van wist. Oh ja. En dat vind ik nou heel erg leuk. Want dan is het niet meer als... voor de willen je dromen je iets vertellen. Dan is het meer, je hebt ergens over nagedacht. Oké, okay, goed, dan herinner je, je misschien niet meer helemaal waar het dan over ging. Maar dat komt voornamelijk omdat je s'nachts... op een heel ander niveau nadenkt dan overdag. Ik ben voor die koppeling leggen. Zodat je overdag kunt verder denken. En als je nou altijd droomt dat je tanden uitvallen... dan kun je nu natuurlijk bellen naar 0800 1121. Maar er zijn een paar van die dingen die altijd terugkomen. Ook in de ja. uitzendingen die wij, die wij maken. Uh, de uh, tanden uitvallen. Of dat dat, komt dat heel je heel vaak terug. Dat je kunt vliegen. Ook heel vaak, hoor je heel ja. vaak. En oh, er was er nog eentje die ik... Mensen dromen over... heel veel dat ze achterna gezeten worden door dingen. Ja. En het bijzondere is nou, elke keer betekent wat anders. Je leest wel eens op internet, nou, het betekent dit of het betekent dat. Vaak heel algemeen, want ja, het moet ook wel algemeen zijn. Maar het verschil zit hem in de details. En dan wordt zo'n gesprek ineens heel boeiend. Want dan ga ik dus niet meer zeggen van, nou, dat betekent ongeveer dat... Maar dan kom je erachter waar het precies over gaat. Ja, want het mooie wat jij altijd zegt is: een boom betekent voor de een een ellendig ding dat de zon uit de, uh, uit de tuin houdt en wat de buurman maar niet om, wil omzagen. <laughs> uh, en voor de ander is het een uh, prachtig levend wezen waar je mee knuffelt en goede gesprekken mee voert. Ik las net op Twitter, uh, Bart Bos, die zit op Twitter uh, bij kinderprogramma's en die droomde van aardbeien. Uh, of, nou, hij hij, hij legt uit, ja. uh, uit wat aardbeien voor hem betekenen. Hij zei, ja, voor mij gaat het over dan begint de zomer. Dat is hartstikke leuk. Dus als hij droomt van aardbeien, dan gaat het over een leuk zomer. Ja, terwijl je ik, als je allergisch, uh, allergisch bent. Ik ja. ben heel allergisch ja. als ik over aardbeien droom. Kom op. Gevaar. Ja. Precies. Nou, we gaan eens kijken waar de luisteraars van Nachtzuster over dromen. Tenminste, als ze bellen. Naar 0800 112. 1. Dolze Hallo. Dat is een mooi begin. Hallo Dolze Vind Ik vind een mooie naam, Dolze Ik was heel benieuwd of ik nou, nu een, ja, het of een nickname Dat moet... is een nickname, hè? Hoe kom je nou aan Dolze dan? Ik moet er wel wat verzinnen. Je wou wat zeggen, want je wilde je eigen naam niet zeggen. Nee, heb je hem gedaan, maar ik ben mezelf zelf tegengekomen. Ik denk, nou, we een beetje anoniem blijven. Maar heb je dan uh, uh, betekent dat dat je een hele gênante droom hebt? En? Betekent dat dat je een beetje schaapt voor de droom? Ja, ik wil een droom vertellen die ik heb gehad. Nou, vertel jij eens van de droom. Uh, hoe, heet, hoe, heet, hoe heet je je gast? Nicolien, hallo. Nicoleen. Ik ben uh, zogenaamd Sophia. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik ben zo eigen wijs, mannen kunnen eigen wijs zijn, ik ben een man. Met mijn eigen nadeel. En ik dacht van ik ga God even tegenspreken. Wat God ook mag zijn en uh, Big Bang uh, illusie. Dus ik dacht van oké, okay, puzzel, puzzel, kreeg een droom. En er zijn een fysieboek, heb een boek gelezen, dat, je, dat zeg maar, de mensen gingen kennen van de, van, uh, van de aarde, dat was ijs. Ik denk nonsens. Ik kan het ook maar nog niet volgen, een drone, gewoon niet clean. Komt vanzelf, wordt vanzelf duidelijk. Ja, ga door de olsfeer. Ik heb een droom, ja. dat al wat er bestaat, ja, ja. of een schepping of Big Bang is, dat ik daar buiten stond en tegenaan keek. En wat zag je dan? Ja? Wat zag je dan? Nou, de talenvolheid voor wat er is. Oh, de volheid voor wat er is, ah, is, is Nicolien. Nou, leg jij het even wow. uit, alsjeblieft. <laughs> en toen? Wat gebeurde er toen? Nou, het is een ongeluk. Want op dat moment ik met God. Ik dacht, ik moet God erachter, want ik weet niet, maar lang maar gek. Of vrouw, wat ook maar zei. Ik moet er vanaf. Maar toen zeg ik mezelf, dus buiten schepping. Tot Hallo, hallo. Goedenavond. Hallo. Hi. Ik, hallo? Ik, ik, hallo, ik durf het bijna niet te zeggen, maar er is geen touw aan vast te knopen. Nee, dus ik droomde ja? dat al wat er is, ja. zeg maar een ei, als al, alles een ei is, wat allemaal zijn, dat ik daar van buiten tegenaan aankeek, Als persoon, donze En ik dacht, dat kan niet. Want mijn, mijn frustratie was en mijn paniek was: want als ik dat kan zien in een droom of gedachten, kan, kan bedenken. Ja dat wat God is, het waarmaken. Maar, maar wat zag je? Nou, het al. Ik zag het, dus hoe moet ik het zien? Dus laat ik zeggen, het alles is de aarde. Ja. En, ik, en ik keek op de aarde neer, zoals je een media, en de aarde gaat kijken. Ik nee, mag niet waar. Ik heb ik, in mijn eentje in het universum, in dat wat, wat, wat, wat, wat ik niet kan bevatten. En ik zie het voor mijn ogen. En ik raakte in paniek. Oh, maar dat heeft heel veel indruk op je gemaakt, of niet? Dat moet, dat moet niet gebeuren, sta je je voor dat, is wel heel dat je naar het naar als je opeens met al neer kijkt. En, je bent. Al. en al wat je bent is niet zo van alles wat er is. Maar en heb je, je nou dat man... gedroomd dat je God was Dolce eh? Heb je eigenlijk gedroomd dat je God was? Nee. Oh. oh. Ik zag dat ik ik was, Dolce Veer, wat ik mocht zeggen, ja. die het al zag buiten het al. Dus je hebt me mensen die treden buiten een lichaam, misschien een lichaam toch? Ja. Sowieso. Nee, dat niet moeilijk, want als Ik kan bedenken of dromen. Kan dat wat God is, het waarmaken? Dat is mijn angst. Stel je, je voor, je moet niet meemaken. Wat is je angst? Huh? Wat is je angst? Ik kan je niet helemaal volgen, sorry hoor. De angst, de angst is de eenzaamheid voor eeuwen. Jij die niet gelooft in God, dat is mijn droom. Ik kwad een beetje. Uh, dat dus heb ik van mijn interpretatie. Ik die niet wil geloven in, in, in, in een almachtige onbekende die alles geschapen heeft, Die ziet iets wat niet kan in een droom. Dat hij ziet wat hij niet wil geloven. Dat alles bestaat en hij heeft de paard nog deel aan hij is Nou, Dolze ik vind het echt leuk geprobeerd. En het ligt waarschijnlijk volledig aan ons. Maar we begrijpen er allebei. Begrijp jij er een bal van? Wat ik het begrijp is dat je een droom had dat je niet in God gelooft, maar ik kan je moeilijk verstaan, hè? Nee, dus wat de ik de gehoord heb, is dat je zelf niet in God geloofde en toen een droom had waarin je nee, buiten is, het ik, al stond. De droom is, ik sta buiten al wat is en kijk er tegenaan. En als jij dat kan, zou er dan ook een God zijn? En de schrik die mij hebben bevangt, omdat ik op dat moment bezig was te nadenken van, bestaat God wel of niet? En wie ben ik binnen het al, binnen wat is? En toen kreeg ik die droom. Nou, ik vind het dat leuk geprobeerd. Maar volgens mij, ik, het spijt me echt, uh, Doos 4, maar ik denk dat we nog een cursusje elkaar begrijpen moeten volgen. Want is het, een droom? Ja, het is, is een droom. droom is. Ik ben ook blij dat je belt. En het is ook de bedoeling om dromen uit te leggen. Maar als we echt niet begrijpen wat je probeert uit te leggen, ik dan begrijp, gaat het niet werken. Niet. Nee. Is dat, is dat een korte professering je bedrijf, Ik kan je gewoon niet nee, zo zeggen. het verstaan. heeft ermee te maken dat je heel slecht te verstaan bent. Maar ook dat je zeg maar niet heel theoretisch of praktisch kunt uitleggen wat praktisch, je nou. Oké, is Via, nee, het spijt me heel erg, maar de verstaanbaarheid is slecht. Dus dan, uh, dan gaan we ook afhaken hier. Maar bedankt voor de poging. En uh, nou ja, hopelijk motiveert het in ieder geval mensen die denken: Nou, ik kan mijn droom nog net iets duidelijker uitleggen. En ik wil hem heel graag verklaard hebben om te bellen naar 0800 1121. Odiel. Adiel, Adiel. Adiel, hey, hallo. Hey, alles goed? Ja, met mij wel. Hoe is het met jou? Ja, goed. goed. Heb je gedroomd, jongen? Ja, ik droom uh, best wel vaak. En dan heb ik last van nachtmerries. Oh. En um, dan wilde ik aan Nicolien, Nic Nicolien vragen Ja. wat dat uh, zou kunnen betekenen. Nou, het gaat om het volgende. Mm -hmm. ik, ik droom vaak dat ik uh, gevaar meemaak. Uh, bijvoorbeeld uh, een vechtpartij. Maar dan staan we op een dag van een flat. Dat iemand bijvoorbeeld een klap geeft. En dan val ik. Het is bijvoorbeeld tien hoog. En bijna als je de grond raakt, dan krijg je een heel apart gevoel. Mm -hmm. Het is net, net zo'n soort gevoel als je uh, helemaal als je in de achtbaan zit en je bent boven, je gaat in één keer naar beneden. Yeah. Zo'n zo soort gevoel krijg ik dan. En ik herinner me altijd, de dromen alleen maar de laatste stukje vanaf, vanaf, vanaf waar het, uh, het gevaar is. Dus wat er vooraf is aangegaan, mm -hmm. dat weet ik niet. Dat is denk ik de, de slaapfases 1, 2, 3, of droomfases Ja, en je valt altijd midden in een droom. Hè? Het begint nooit zomaar ergens. Ja, precies. Maar ja. ik zit dan helemaal in het eind. Bij al het gevaar? Uh, ja, bij het gevaar. En soms is het een vechtpartij en op een, ja. een, een gegeven moment trekt zien van een pistool en die schiet. En bijna als die kogel weer bij mijn lichaam is, dan krijg ik weer dat gevoel, wat ik zei over die Van die achtbaan, ja. ja. En dan, wat gebeurt er dan? Ja, ik word ik wakker en uh, ja, ik, ik ben een beetje bezweet, moe mm -hmm. en soms dan, uh, word ik ook achtervolgd. Dan heb ik in de droom gerend ja. en als ik dan wakker word, dan ben ik ook echt fysiek moe. Ja, daar word je heel moe van. Ja, dat ja. zullen heel veel mensen herkennen die nachtmerries hebben. Dan ja. word je niet alleen niet blij wakker, maar ook heel moe. ja ja, dat klopt ook. Je bent heel hard bezig. En als je in je slaap droomt dat je aan het rennen bent... dan zie je bij mensen ook dat die spieren zich heel erg aanspannen. Je kunt ook klopt. spierpijn krijgen van je dromen. Gewoon omdat je spieren heel erg bezig zijn en zich heel erg inleven. Ja. Maar wat en, voor... Ja? Ik denk ook dat ik... Uh, ik heb mezelf nooit opgenomen of zo op een camera... maar ik denk ook dat ik beweeg. ja. Ja, veel mensen doen dat natuurlijk. Je bent wel een beetje verlamd in je slaap... maar dat, dat werkt niet altijd even goed. Ja. ja. Hé, hey, maar wat wil je van mij weten? Uh, nou, ik bedoel van... Uh, waar, waar zou dit vandaan kunnen komen? Ik bedoel, ik ben niet iemand die... Uh, in een criminele uh, circuit zit of zo. Of, uh, ik heb een heel uh, normaal rustig leven. Mm -hmm. En ja... Dus het is een beetje uh, tegenstrijdig met de werkelijkheid, Ja, ja. ja. ik hoor jou iets, uh, ik ga even, even jou wat meer vragen stellen hoor. Maar ja. ik hoor jou één ding zeggen over de droom. Eigenlijk is, is het altijd een beetje verschillend, maar er is één ding steeds hetzelfde. Namelijk ja. dat achtbaangevoel vlak voor dat je wakker wordt, toch? Ja, vlak, en ja, ja, en vlak voor dat je in de droom dood zou gaan, want dat droom je ja. nooit. Sorry? Je, droomt nooit, je droomt nooit verder dan dat gevoel, toch? Nee, nee, nee. Je ziet jezelf ja, niet doodgaan. Misschien, misschien droom ik dat wel eens, maar, ja. maar niet dat ik dan wakker word. Want ja. iemand, wat ze zeggen toch ook wel eens... Sommige ze mensen zeggen, ja, ik droom niet, maar iedereen droomt toch. Maar ja. je, weet alleen, je weet alleen niet wat je gedroomd hebt dan. Ja, het gaat om wat je natuurlijk onthoudt. Ja. Ja, ja. Hé, hey, en... Um, als ik jou wat mag vragen, jij zegt steeds het gaat om dat gevaar. En dan elke keer dat, dat, dat zeg mijn maar gevoel en dan wakker worden. Wat zou er ja. gebeuren als je dan niet wakker zou worden? Stel je dat, voor? Dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel een angstig gevoel. Ja. Want aan de ene kant... Uh, ja, ik weet niet. Misschien is het een soort... Waarschuwing of zo? Dat je... Waarschuwing in ieder geval dat je uh, eruit bent. Dat je zegt van hé, hey, gelukkig uh, je droomde maar. Het is mijn droom, ja, ja. Ja, Weet je, ja. Deze droom, wat jij droomt, Astrid had het net over dingen die mensen heel vaak dromen. Dit is ja. zo'n droom. Dit is iets wat ik denk heel veel mensen herkennen. Je rent of je valt of er is gevaar. En dan vlak voordat het echt erg wordt, vlak voordat je doodgaat of op het allerengste moment, ja. dan word je wakker. Oké. Okay. Dit is, um, omdat het zo'n veel voorkomende droom is... Ga ik, ja. um, ga ik jou iets algemeens zeggen, waar je misschien wat aan hebt. Okay. Um, op de Universiteit Utrecht is juist dit soort dromen enorm onderzocht. En die nachtmerries. Ja. En wat zij hebben ontdekt, is dat er een trucje is... als het alsmaar terugkomt, om, te, om het weg te krijgen. En dat is namelijk overdag die hele droom voor je halen. Gewoon echt goed inzitten, dat je echt inleeft, dat je het bijna weer voelt, maar dan in plaats van wakker worden, want dat ben je al, doordromen en er een ander einde aan dromen. Dat je bijvoorbeeld terugvecht en wint. Of een ander einde. Wat voor einde zou jij bijvoorbeeld, je staat op dat dak en je hebt dan, wat zou je dan willen? In plaats van dat hij mij neerschiet, Kijk nou, bijvoorbeeld... Moet je voortaan even een pistool meenemen als je gaat slapen? In je dromen dan, hè? In je dromen! <laughs> Niet in het echt. Nou, het klinkt misschien heel flauw, maar in de helft van de gevallen... en dat is best veel de helft van de gevallen, werkt dat ook echt. Okay. Omdat je dan, zeg maar, van je gebruikt je verbeelding overdag. Die zet je alvast aan het werk. Als en het en werkt, Nico... ben je er zo vanaf. Als het okay. niet werkt, dan moeten we nog een keertje praten. Oké, okay. is het zo dat uh, als je... Um, hoe gelukkiger je bent, hoe mooier je dromen zijn. Weet ik niet zeker of dat waar is. Maar dan... ben je bang dat je ongelukkig bent, Adil? Nee, want uh, hoe, hoe moet ik het zeggen? Uh, een jaar geleden had ik een, uh, een leuke vriendin... En een een hele lange relatie. En toen droomde ik uh, mooie dingen. Ja. En als ik dan zeg maar uh, tot tien jaar terug, terug ga in de tijd ja. en dat een beetje evolueert. denk ik van hoe gelukkiger je bent of ik dan althans hoe, hoe, hoe mooier de, de, de dromen zijn. Maar betekent dat dat je nu in een angstige fase van je leven zit? Niet angstig, maar ik, ik zit wel in een wat mindere periode dan voorheen. Oh. Ja. Oh. En nou komen we met dat, dat laagje dieper. Als het niet meer werkt om gewoon te zeggen... ik verzin een ander einde... dan zou we ook kunnen kijken. Je zegt, je zit in een wat... wat zie je dat nou? wat mindere Nare periode. periode. Ja. ja, wat minder. Ja. Ja. Ja. Dan kan ik me ook voorstellen... dat je dat in de nacht ook tegenkomt. En dan is natuurlijk de vraag... wat zou jij willen in zo'n droom... Even als metafoor, zeg maar. Ja. Voor die nare periode. Wat zou jij willen dat er wel gebeurt? Als je alles kon veranderen in je droom... wat zou je dan het eerste veranderen? Hmm. Dat is een moeilijke vraag. Dat is wel een belangrijke vraag. Want... Ja, maar dat is... Dat is iets wat niet zou kunnen. Dat zou ik zeg maar, iemand die... Die uh, overleden is, zou ook weer tot leven. Wow. Maar dat is onwerkelijk, toch? Ja. ja dat en dat is... is iemand die je zou kunnen helpen. Ja. Ach. Ja, ja. En wat zou die persoon doen? Wat die persoon zou doen? In je droom. Ja. Oh, dat weet ik niet. <laughs> maar het zou wel helpen als hij maar er dat was. Is dat, is dat het dan niet gewoon deal dat uh, er is iemand in jouw leven die overleden is, die mis je Nee, nee dat, is, dat is het niet. Mijn vader oh. is in 1987 overleden. Ja. Ik, ik droom er nooit over. Nee, maar, maar mis je die dan niet een beetje als je in een wat lastige periode zit? Is dit dan niet een moment waarin je hem mist? Nee, nee dat, dat, hmm. is. En dat is natuurlijk... Ja, ik mis wat? hem natuurlijk wel, maar het heeft niet zo'n zo impact of zo, dat het nou, is natuurlijk ah, wat dat, korter dat, de bocht om, om meteen te zeggen dan mis je, je vader. Maar als jij zegt van als ik zoiets droom en ik zou alles mogen veranderen wat ik wil, het eerste is hem erbij dromen. Ja, dan, en dan, uh, en dan dan vrede, vrede op, op, op aarde, maar dat is meer een wet. Ja, ja, maar dan vraag ik me dus af: van wat heeft hij dat jij nu nodig hebt? Een arm om, om, om je schouder. Troost. En de, ja, ja. Dat, dan, dan gaat het misschien minder om je vader, maar meer om dat gevoel van dat er iemand is. Ja, dat zou kunnen. Ja. Wij kent elkaar natuurlijk nog niet. Dus nee, ook... nu zitten we in vijf minuten even een van je grootste ja. problemen op te lossen. Mm -hmm. ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, maar... maar met dit soort vragen kom je wel dichterbij van waar gaat het nou eigenlijk over? Wat jij net al zei, van ja ik zit nu in een mindere periode. Dan vraag ik natuurlijk, wat zou je willen veranderen? Mm. En dan zeg jij, een arm om me heen. Dat heb ik nodig. Dan ja, wordt het ik, tijd om die te ik, hebben. Ik, ik, ik, ik, het is heel uh, tegenstrijdig. Aan de ene kant ben ik heel open in uh, bepaalde zaken, zoals wat ik nu al zeg. Maar ik ga niet gauw naar iemand toe voor hulp of steun. Uh, of, we gaan even doen. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Maar blijkbaar heb je er wel behoefte aan, Adil. Dus misschien is het wel uh, uh, een, een idee om het eens te proberen. Ja, Adil. Als jij tegen mij zegt... het eerste wat ik zou veranderen in een nare situatie... oké, okay, het is een droom, maar toch, weet je? Als jij tegen mij zegt... het eerste wat ik zou veranderen is een arm om me heen... dan denk ik... dan wordt het tijd om die in het echte leven te gaan zoeken... Hmm. Hmm. Met mijn boerenverstand, <laughs> hè? Hmm, zegt hij, uh, ja. hmm, uh, misschien. Hey, ik ken je <laughs> verder ook niet, ik weet het niet, maar dat denk ik dan. Ja. Doe er wat mee, Adil. Is goed, dank je wel. Oké, okay, jij bedankt voor het bellen. Nog een fijn uitzenden, ja. Tot ja, goed. hetzelfde. 0800-1121. Check it out. En Morrison en Call Me Up in Dreamland. En dat geldt ook voor dit uurtje, nachtzuster, tussen twee en drie. Bel op over Dromenland. Bel met je dromen. En Nicolien Douwes isema droomcoach. Ook te vinden op Twitter onder het droomcoach. Die zit hier en die kan je misschien helpen... om een beetje chocola te maken van je dromen. 0800-1121. Jochem, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Hey. Nou, vertel. Ja. Um, ik kan een beetje zenuwachtig overkomen. Normaal ben ik dat totaal niet. Maar oh. wat ik heb meegemaakt is toch wel redelijk bizar. En het feit dat ik er in één keer doorkom hier, vind ik. Ja, het is een samenloop van omstandigheden. Na nou, die droom, En meer een soort visioen. Wow, dat maakt me die nieuwsgierig. Ik heb je meegemaakt. Ook, ja. Ja, nou, dat, dat is mooi. Ja. Normaal, weet je, ik ben iemand en. Um, alles komt mij altijd gewoon heel makkelijk aanbaaien. Ik maak geen rare dingen mee en het gaat gewoon allemaal altijd goed. Um, nu ben ik wel christelijk opgevoed en um, ik geloof daar ook in. En ja, echt, echt beleidend ja, ben ik nou ook weer niet. Ik droom ook heel veel. Ik, ik droom over vliegtuigen die neerstorten waar ik in zit. Ik overleef het altijd. Nou ja, toevallig een aantal weken geleden vielen al mijn tanden uit mijn mond vandaan. Al die... Standaard dingen, heel abstract, ja. um, gezichten die je niet herkent, bijna alles in zwart-wit. En nu had ik laatst een droom. En voor mijn gevoel was ik niet echt in slaap gevallen. Ik lag met mijn vriendin in bed en we waren in gesprek. En het, het eerstvolgende dat ik me kan herinneren, was echt... Heel zuiver. Het, het, hetzelfde. Okay, kijk om je heen. Um, maakt niet uit. Je bent, jullie zitten in een studio. Je ziet waarschijnlijk mm -hmm. een, een, een paneel voor je staan. Een microfoon. Het is allemaal heel echt. Je kunt mm -hmm. het aanraken. Je kunt het voelen. En dat is exact wat mij overkwam. Um, het was geen droom. Mm -hmm. Voor mijn gevoel. Het was gewoon echt. Totale ja. realiteit. Als ik meteen zou stoten. Echt heel hard. Dan zou ik gewoon heel veel pijn aan hebben beleefd. In een droom heb ik dat normaal niet. Ik was in een... Ik was op een locatie. En ik kon alles zien. Het waren. Um, een soort regenbogen. Met kleuren die ik. Nog nooit eerder had gezien. En uh, ik kan ze ook niet beschrijven. Want het lijkt niet op paars. Het lijkt niet op groen. Maar ze waren er echt die kleuren. Mm -hmm. En voor mij was een, in, um, een entiteit. Een, een nou ja. Naar mijn beleving. Een christelijke entiteit. En ik, het, het was het enige. Dat ik niet goed kon zien. Het was, het was afgeschermd door licht... en een soort zel dat ervoor stond. En die entiteit... die um, begon mij dingen te vertellen. Wow. Um, en wat Die dan? stelde mij over... Um, um, de mensheid nu. En over... Um, ja, eigenlijk toch wel zeer concrete dingen. En... en uh, het, het, het ging over de snelheid waarin wij nu leven. Ik kreeg als eerste een voorbeeld dat um, het, het, het leven dat je nu leidt, iedere dag, en dat geldt voor ons allemaal, gelijk staat aan um, uh, een heel leven in een um, ja, periode 500 jaar geleden. Mm -hmm. um, met name technologie. Ja. Het gaat uh, die, die entiteit zei het gaat zo ongelooflijk hard ik kreeg concrete voorbeelden als een iPhone voor me en um, uh, televisie um, het probleem is en um, het is een maatschappelijk probleem maar het is met name de individu die um, het zelf moet bepalen is dat we moeten relativeren mm -hmm. oh het feit breekt me gewoon uit als ik het vertel mm -hmm. um, het, het, um, het, ging, het ging over de iPhone. Je krijgt een telefoon. En over twee jaar heb je een nieuwe telefoon. En de oude telefoon gaat weg. En er zit dan een verbetering in. En dat gaat dan door en dan door en dan door. Totdat je de allermooiste telefoon hebt die je op dat moment kunt voorstellen. Maar met je hoofd ben je eigenlijk alweer bezig met wat is, welke telefoon krijg ik nu die nog niet is uitgevonden. Mm. Um, ik vind het echt een heel bijzonder materiaal om over te dromen. Nou, het, ja, dat is het. Het was, het was geen droom, het was gewoon echt. Ja. Normaal, normaal is een droom niet echt. Dan word je wakker en dan besef je gelijk of je bent nog even slaapdronken van oké, okay, ik heb gedroomd. Dat mm -hmm. is niet voor iedereen zo, hè? Heel veel mensen dromen dat zo echt dat het niet meer te scheiden is van werkelijkheid soms. Nou, okay, maar je, dat bij jou ik... is het wel, wel echt een duidelijk verschil, hoor ik. Nou ja, ik kan, ik, ik, ik, kan, ik kan me normaal herinneren, of tenminste, ja. ik, kan me, ik, ik, kan, ik kan terugdenken en dan echt altijd concreet zeggen van dit was een droom. En dan kan ik bepaalde aspecten um, uit die droom terughalen, waarvan ik zeker weet dat het een droom was. Ja. Hé, hey, en wat was het advies in dit visioen? Want ik hoorde je daar naartoe werken. Wat was ja, de oplossing? Het, het, het, het advies is, en het was, het, was, het was naar mij toe, ik kreeg een, een soort... Yin-Yang te zien. Mm -hmm. dat, je zelf, uh, dat dat in ieder zelf zijn pad kiest. Op het moment dat je um, totaal meegaat in hebzucht. Dus iedere keer een nieuwe iPhone willen. Um, ga je een verkeerde kant op. Um, je, je, je plukt hetgeen dat je hebt gekregen. Dus de natuur om je heen. Plukt je helemaal kaal. En wat moet je um, wel doen? Do doelend, do doelend op grondstoffen en op... Um, Um, nou ja, oorlogen die om grondstoffen worden, worden, worden, worden uitgevochten. Uh, het, het, de boodschap die ik meekreeg was relativeren. Het is, uh, ja, ik had het nooit verwacht hoor, maar het is niet verkeerd om iets te kopen. Het is alleen verkeerd om iets te kopen. En voordat het um, eigenlijk kapot is en niet meer gebruikt kan worden en gerecycled zou moeten worden... ...gooi je het klakloos van je af... En koop je gelijk iets nieuws. Dus jij nou ja, zegt dat, niet meegaan in die als nieuwe dingen willen. Maar gewoon een beetje afstand nemen. Nou ja, ik zeg, dat, ik zeg dat nu wel. Maar daarvoor heb ik daar echt eigenlijk toch totaal nooit over nagedacht. <laughs> echt nou, het mooi. Meest, ja. het, het, het meest bijzondere is dat ik dus de volgende ochtend um, wakker word. Mm -hmm. Me de droom tot in de details kan herinneren. Ja. En... Ik met mijn vriendin in um, gesprek raak. En zij zegt tegen mij, ik heb zo bijzonder gedroomd. Echt waar? En zij vertelt mij exact de droom die ik heb meegemaakt. En ik heb het daarvoor... Het was niet omdat zij het vertelde dat ik dacht... Hé, hey, dat heb ik ook gedroomd. Nee, want ik heb daarvoor dus echt... Gewoon, ja... Ademloos wakker gelegen. Met van, wat is er vannacht gebeurd? Wow. En zij vertelt mij exact hetzelfde. En ik, tot op de dag van vandaag heb ik het... Er, niet durven te vertellen, dat ik exact hetzelfde gedroomd heb. Niet durven te vertellen? Nee, ja, ik vind het, ik vind het zelf, vind ik het, en het is het is niet echt. Ja, het, het, was, het was wel echt, maar het was niet een echte droom. En... Heeft hij niet per ongeluk haar droom gedroomd? Kan? Dat gebeurt, niet, dat gebeurt best vaak hoor. Dat mensen die dichter. Ik, ik verstond je even niet. Heeft zij niet haar droom gedroomd? Nee, of jij, Jochem, niet de, per ongeluk de droom van je vriendin hebt meegedroomd. Of andersom. Of allebei tegelijkertijd hetzelfde dromen. Dat gebeurt veel al, vaker wij hebben, dan je wij denkt. Hebben, wij hebben allebei exact op ja. hetzelfde moment waarschijnlijk dezelfde droom gedroomd. Ja, ja, maar moet je luisteren wat Nicolien zegt? Ik wist dat niet. Nou, het, is, het is dus zo, dat blijkt op het moment dat mensen dromen aan elkaar gaan vertellen... wat jij dus niet gedaan hebt. Want dat is ook een beetje gênant. Je, je praat niet zo makkelijk over je dromen. Dat doen we gewoon niet meer. Oh. Nou, normaal, normaal ja. vertel ik wel echt... als ik echt iets heel bijzonders gedroomd heb, dan vertel ik dat altijd wel. Nou. Alleen dit was... Ja, dit, dit was geen droom. Ik heb, ja, voor mij in ieder geval ja. niet... Heel even over wat jij zegt, dat is geen droom. en eh, Top uh, ervaring... Um, volgens wat, zoals ik een droom zie, denk ik, dat kan ook overdag. Het verschil, en dan bedoel ik puur wat je kan zien op een hersenscan... tussen dagdromen, nachtdromen, mediteren, dat is heel klein. Dat ligt allemaal heel erg dicht bij elkaar. Dat is een ja. soort van een glijdende schaal van bewustzijn, zeg ik altijd. Je hebt allemaal laagjes ja. van uh, bewustzijn en meemaken... Dus jij zegt het is geen droom, ik zeg boeien. Maakt het nou uit of je slaapt of niet. Neurologisch ligt dat heel dicht tegen elkaar aan. Ja. Voor je vriendin was het wel een droom? Nee, maar... dat, dat is het dus. Mijn vriendin vertelt exact dezelfde ervaring die heb, ik. Die ik ook heb geen droom. Die zegt ook van ja. ik heb ik ben ik ben vannacht ergens geweest. Oh, Oké. Okay. Maar ja, waarom Jochem durfde jij niet te zeggen, joh, ik ook? Nou, ik heb, ik, ik heb oh, uh, iets anders. Sinds ik die droom heb gehad, ja. zijn er een aantal bijzondere dingen gebeurd. Nee, maar geef een... me nou eerst even antwoord. Oké. Okay. Nog één keer de vraag dan. Ja. Waarom durfde jij niet te zeggen, joh, dat heb ik ook uh, meegemaakt vannacht? Ja, waarom ik dat niet durfde? Ja, het, het, hetzelfde dat ik nu begin te stotteren en het zweet me uitbreekt, het is voor mij... Echt iets totaal nieuws. Het is, Indrukwekkend. Ik, ik denk dat het hetzelfde is als, als mijn oma die op een gegeven ogenblik tegen mij vertelt: van ja, ik heb nu een UFO gezien vorige week. Ik dacht, mens, je bent volslagen krankjoren. Ik ben En dat mensen. Dat zijn dingen die, ja, weet je. Ik was er zelf zo gechoqueerd van dat ik dacht, als ik nu aan mijn vriendin ga vertellen dat ik het zelf heb meegemaakt dan maak ik haar er ook alleen maar bang van. Hmm. Het, het, het frappante is dat sinds die tijd... en in, in, in een, in een ja, tijdsbestek van een, een, een paar weken... ben ik um, een, in contact gekomen met een, met een oude christelijke vriend van me... aan wie ik het wel heb verteld. Um, ja, die heeft het proberen uit te leggen... Um, zijn we nog niet helemaal uitgekomen, dus we hebben uh, een, een, een volgende afspraak. Ik ben mm -hmm. vandaag toevallig, toen, vlak voordat ik naar huis toe reed, in contact gekomen met een, een filosofiestudent die een manuscript aan het schrijven is. En ik ben dat verhaal aan het vertellen. En hij zei van, dit is exact hetgeen dat ik nodig heb om de losse eindjes aan elkaar vast te knopen. Oh. Uh, nou ja, goed, het, het feit dat mijn vriendin exact hetzelfde heeft meegemaakt, dat ze, dat ze ook tegen mij vertelde van, ja, luister, ik heb iets gedroomd en... Ja, het was geen droom. Het was gewoon echt... Ik heb kleuren gezien die ik niet ja, kan beschrijven. Maar dan ga, maar Jochem, ik want ik zeggen... ben wel even benieuwd wat uh, Nicoline erover kan zeggen... voordat we nog een keer de droom door gaan nemen. Nou ja, wa wat ik erover wil zeggen is... Um... In, in literatuur, zeg maar, in de droomwereld... Uh, maken we ja. een verschil tussen uh, dromen die over jezelf gaan... of dromen die over wat je gisteren hebt gegeten gaan... of over de film van gisteren en ja, wat ik. je noemt grote dromen. Dromen die echt superveel indruk maken. De meeste mensen die ik heb gesproken... hebben er misschien één of twee in hun leven. Echt zo'n zo droom waar je eigenlijk niks aan uit te leggen hoeft. Want ja, wat, wat moet je hier nou symbolisch gaan lopen te verklaren maar die gewoon superveel indruk maakt en wat ook echt je leven verandert. En als ik jou ja. zo hoor, dan is dat gebeurd. Meestal nou ja, ik, met die, ik, ik zit ja? er wel over na te denken Inderdaad, om mijn telefoon gewoon net zo lang te gebruiken... totdat die van ellende uit elkaar valt. Ja. Ik vind het een goed plan. Ja. Ik, dan maar geen nieuwe iPhone. Nee, Maar even, even serieus. Op zo'n moment dat ik zo'n zo grote indrukwekkende ervaring hoor... Dan heb ik niet de behoefte om te gaan kijken wat zit daar psychologisch achter. Dat vind ik, dat moet je ook helemaal niet doen. Maar laat het in zijn waarde en kijk, wat kun je ermee? Ja, ja, nee, dat, dat, ben ik, dat ben ik helemaal met je eens. Um, als mijn vriendin niet um, mij die volgende ochtend verteld had wat zij gedroomd had en dat dat exact aansloot op... Ja, dat dat gewoon exact hetzelfde was als dat ik had gedragen. Ja, want hoe kan dat, Nicole? Had ik er waarschijnlijk ook vrij weinig mee na. Hoewel het was wel heel indrukwekkend. Het is wel indrukwekkend. En dat maakt het nog indrukwekkender. Dat, dat zij het dat zij dan ook heeft, weet je wel. Ja, heb je en, daar een verklaring voor? Nou, nou, dat is toevallig leuk dat je het zegt. Um, uh, ik weet niet of je het weet. Maar vorig jaar heb ik een boek uitgebracht over dromen. En een nee, van ik heb, de. Ik heb, dat ja. wist het niet. Nee, nou, het maakt niet uit. Kijk. Maar een van de dingen. Als je zo'n boek gaat schrijven, doe je natuurlijk heel veel onderzoek. Ja, een van de dingen, spannend. ja, lijkt me wel. Een van de dingen die mij verraste en die ik echt tegenkwam, een vrouw heb ik ook meteen geïnterviewd, was een dame die al 25 jaar onderzoek doet naar dat precies mensen hetzelfde dromen op dezelfde dag. Dat je wakker wordt en zegt, nou, ik heb, dit, ik heb van jou gedroomd. Nee, frek ik ook van jou. Ja. Dat gevoel dat mensen dromen delen. Dat mensen ook bijzondere ervaringen kunnen delen. En daar is nog vrij. De, eigenlijk is er veel meer onderzoek naar gedaan dan ik dacht. Maar het blijkt dus hartstikke veel voor te komen. Ik denk, dat kan helemaal niet. Jij denkt ook, ja, ik ga het niet vertellen, want het wordt helemaal spooky. Ja. Maar dat komt, denk ik, omdat wij er gewoon bijna nooit over horen. Ja, dan gaat het eng zijn. Maar blijkt dat ik tegenwoordig doe ik het. Hè? Als ik van iemand gedroomd heb, dan bel ik die persoon op. En zeg ik, ik heb van jou gedroomd. Kijken of hij ook van mij gedroomd heeft. F-testen. Gebeurt niet zo vaak. Dit soort dingen gebeuren gewoon niet zo vaak. En nee. het gebeurt het meest bij mensen, blijkt, die, die echt iets met elkaar hebben. Weet je, geliefden, moeders met kinderen. Als het gebeurt, maakt het wel veel indruk. Ik ja, dat zeg is niet, het zeker. Ja, ik zeg niet, wat ik je probeer te vertellen is, dit gebeurt vaker dan je denkt. Alleen maar omdat het, jullie allebei hetzelfde hebben gedroomd, uh, dat gebeurt ook soms bij onzin dingen. Dat kan van alles gebeuren. Ik kan vanmorgen van Astrid dromen dat zij denkt, verrekt jij voor mij. Gewoon omdat we nu even heel intensief samengewerkt hebben. En dan zijn ja. we even heel dicht bij elkaar geweest. Ja. Maar los van dat vind ik het echt onwijs mooi. De boodschap sowieso. Ik sta erachter. Hè? Gebruik je spullen, vind ik ook. <laughs> en Jochem, ja. is het griezelige nou er een beetje af? Nee, nee. om oh. heel eerlijk te zijn. Ik ben toevallig... Toen je, toen je, toen je vraagt het en ik ben naar mijn, naar mijn arm aan het kijken. Ja. En ik ja. zie de kippenvel gewoon nog steeds zitten. Kijk, ik, ik vind het een hele mooie uitleg. Ik denk zelf persoonlijk dat er meer achter zit. Om, eh, de, het is one in a million. Dat, het, Absoluut, hè? Even serieus. Ook al had je vriendin het niet gedroomd. Dit is echt super mooie dan, dan, ervaring. Dan nog steeds. Ik heb nog nooit een, een boodschap meegekregen. Ik heb nog nooit een... Nou ja, naar mijn mening was het dus een christelijke entiteit nog nooit een christelijke boodschap meegekregen in een droom. Ik heb nog nooit zo ongelooflijk realistisch gedroomd. Ik heb nog nooit kleuren gezien die ik nog steeds niet kan beschrijven. Ik heb nog nooit. Ik ben nog nooit zo wakker geworden. En maar het, ik, ik, ik, ik hoor gewoon dat Jochem ik... dat je er iets mee kunt en dat je er ook wel iets mee wilt. Dus volgens mij moet je dat gewoon doen. En ik, wat ik ja, dat... ook hoor, is dat dit, dit lijkt heel veel op... Uh, in, in de christelijke literatuur heb je heel veel van dit soort religieuze zeg maar, ervaringen bijna. Echt ja. omdat je op heel diep niveau geraakt wordt door zo'n ja. ervaring. En ik moet eerlijk zeggen, in de Joodse literatuur heb je ze ook. Bij, um, ik, ik las laatst oude, een, een uh, scriptie over oude Egyptische teksten. Zijn ze ook. Het is, het is net alsof eens in dezelfde tijd zoiets gewoon gebeurt. Jochem, we gaan ja. door, maar dank je wel voor je bijdrage. Nou ja, heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Oké, okay, alle goeds, hè Jochem. <laughs> dank u wel. Dag 0800 -121. Rita, Rita, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik heb heel lang getwijfeld of ik nou wel of niet zou bellen... maar ik heb het toch gedaan omdat ik het nog steeds niet van me af kan zetten. Het is een droom. Jo. Dat heb ik een lange tijd geleden gedroomd. Dat me, ik zelf, mijn kleindochter en haar vriend... die zit met een drieën, naar een grote witte bak te kijken. Daarin ja. zit mijn schoondochter en mijn kleindochtertje. Op een gegeven moment zegt de vriend van mijn kleindochter... Oh, dat komt bovenuit stoom oh, helemaal in paniek, alle drie en getracht die bak open te maken... om hun te kunnen bevrijden. Maar dat is ons niet gelukt. Okay. En daar ben ik zo in paniek, ben ik wakker daarvan geworden... en ik heb die droom niet van me af kunnen zetten. Toen heb ik mijn zoon opgebeld, want ze wonen in Afrika... en gezegd, Rob, als je weggaat, zorg dat je een sleutel hebt hangen in de hal waarbij zij het huis kunnen ontvluchten. Want ik het, eh, eh, combineerde het dat er misschien een brand zou uit gaan breken in hun woning. Waardoor ja. zij en, de klein doch, en dat dochtertje niet meer weg konden komen. Die droom heeft me nooit losgelaten. En nu komt het over dromen. En ze komt naar boven. Ik denk, en nu ga ik bellen. Of dat nou een betekenis voor het een of het ander heeft. En is het ooit gebeurd dat er brand uitbrak? Niet dat ik weet. Nou, en nee, valt dan nee. alweer mee? Nee, nee, nee, nee. Dat is altijd dat... het eerste waar ik naar kijk, hè? Ik bedoel, ja, het is toch... Uh, hoe zeg je dat nou? Je kunt beter veilig zijn. Ja, maar nee, een brand, dat, dat, uh, dat ken ik niet van hun, dat zij dat daar ooit gehad hebben. Maar wat is het nou? Wat, hoe, hoe kom je nou, godsnaam, om zo'n droom? Ja, dat vraag ik me ook altijd af als ik een droom hoor. Um, je kunt het natuurlijk op twee manieren bekijken. Ik vind jouw praktische aanpak van even bellen en zeggen... joh, zorg dat je niet opgesloten bent, vind ik natuurlijk ja. fantastisch. Want ja, wa waarom niet? Maar je kunt natuurlijk ook een laagje dieper kijken... en kijken, is dit misschien een metafoor voor iets wat gebeurt... wat in jezelf gebeurt? Heel vaak dromen mensen hele complexe gedachten. En dan moet je toch op een of andere manier ze, ze onthouden of zo. En dan, dan pak, plak je daar beelden aan. Vaak beelden die overdag um, een beetje raar lijken. Maar als ik het even doorvraag, misschien komen we dan ergens achter. Is dat goed? Ja hoor. Nou ja, een, een paar dingen die ik zou willen weten. Um, even voor mijn goede begrip. Hè. Um, je kleindochter zat in de bak. En met je schoondochter haar met haar moeder. Ja, je schoondochter. En haar vriend die keek daarnaar? Nee, nee, de vriend van mijn. Ja, ik heb nog een kleindochter. Uh -huh. en, en wij zaten dus met z'n drietjes eromheen. Okay. En Een vriendje van mijn kleindochter zat daar ook bij. Maar niet, want dat kindje wat van mijn kleindochter en dochter, schoondochter. in de bak zaten, dat was nog, is nog maar klein. Oké. Okay. En die, die, die zijn in Afrika nu? Ja, ja daar wonen zij namelijk. Ja. En ze zaten in een grote witte bak. Ik, wat ja. kun je ons over die bak vertellen, even? Nou, het is... Uh, ja, al, al, ik, ik kan zo zeggen... Ja, het wordt, wordt, wordt een heel verhaal. Mijn zoon is namelijk... In die tijd moest hij ook... Uh, voor uh, oefeningen... Moest hij naar Johannesburg. En um, daar zijn... Foto's gemaakt. En toen op een gegeven moment stuurde hij later. Toen, toen hij weer thuis was... Stuurde hij een foto op. En dan zat, hadden ze oefeningen gedaan... In de simulator. En toen... Toen riep ik tegen hem van, joh, die, dat, dat is nou een soort bak waar fortune toen in zat oh. met Poxy. Dus ja. daar legde ik dan de link, terwijl ik helemaal nog niet wist hoe, hoe die bak eruit zou zien. En dat wist ik ook niet waar hij ging trainen. En wat voor soort oefeningen hadden ze gedaan daarin dan? Nou, hij is piloot. Oké. Okay. Daar waren de oefeningen voor. Ja. Ja, ik zit net te denken, heb je dan niet gewoon even over zijn schouder meegekeken? Naar, uh, naar die grote witte bak waar die in zat. Ik zal het niet weten, want ik heb niet geweten dat hij in zo'n bak... Ja, ik noem het dan maar even bak, die zien we ja. later, dat hij daarin moest oefenen. Nee, nou ja, ik sta, ik sta al lang niet meer verbaasd hoor, van dat soort <laughs> verhalen, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoor ze gewoon te vaak, dat is het, Rita. Ja. En dan denk ik, nou ja... Um, Waarom niet? Dan weet je het via hem. Ja. Wat raakte jou in de droom zo? Dat, dat wij er niet bij konden. Dat zij daarin zaten en, en dat we ze dus niet konden redden. Dat, maar dat is, was, die, oh, sorry. is die hele bak niet gewoon een metafoor... voor het feit dat ze helemaal in Zuid-Afrika zitten? Dat je je een ja. beetje zorgen maakte over je familie? Ja, <laughs> ja dat dat staat zo... Voor... Dat is, bij kijk, dat is inderdaad ja, zo. Het is dus misschien ja. een beetje een open deur in trappen. Ja. Ja, Meestal nee, maar ik vraag ik dat, nee. da vraag ik dat heel stort. rustig. Weet je wat het is, Rita? Meestal nee. doe ik daar een half uur over om, om het jou helemaal te laten verwoorden. Maar Astrid, die is veel sneller. Want is radio. Geweest. Ja, ik denk, we moeten straks naar het nieuws. Ja. Ja, die volgende normaal aankomen. Het, het gaat me alleen dus een even een uitleg of wat daar nu achter zit dat ik dat zo en zo malle droom heb. Je maakt je gewoon zorgen. Ja, ik hoor je is... al zeggen van het kindje was nog zo klein en, ja. en hij was weg. En uh, ja. dus ja. Die, die hele bak is gewoon een, een uh, metafoor voor dat je er niet bij kunt en uh, nee. niet kan helpen. Nee, nee. Denk dat, ik. Dat is de, eigenlijk de uitleg. Maar ik, ik ben niet moet. de droma-uitlegger hier, hè? Nee, maar, nou, <laughs> ik denk mee. We doen dit al zo lang. Ik, ik hou gewoon mijn mond. Ik laat Tefan Astrid op. <laughs> nee, maar als Rita het zelf al zegt, van het ja. zou zomaar best eens kunnen. Ja, ja, ja. ja. ja dat, uh, Soms dat is het ook zo. gewoon zo eenvoudig. Dat, dat ja. is wel waar, hoor. Ja, maar het, het, het gaat mij dan, dan ook maar om... dat het misschien, als je zegt... ja, het kan voortekenen hebben... want zij, zij komt dan toevallig ook dan nog met haar dochtertje. over een paar weken komen zij hier samen naartoe... voor een aantal weken. En dan denk je, god, er zal toch niet iets met dat vliegtuig gebeuren. Maar nu ga ik oh. nog heel ver in. Ik kan in me dat voorstellen. En dat wil ik niet. Maar er is een oud-Joods gezegde wat ik laatst tegenkwam. Mm. En dat zei... die zeggen. Met dromen is het net als met stro. Er zit heel veel kaf tussen het koren. Ja. Dat, en dat is gewoon wel waar. Er loopt ja. van alles door elkaar heen in je hoofd. S nachts. Ik vind ja. het goed om waakzaam te zijn. Als je iets droomt ja. dat je je ongerust maakt. Waarom niet een extra sleutel neerhangen. Wat kan het ja. je schaden. Ja. Ja. Ja. Maar, maar besef ook. Dat er van alles door elkaar heen kan lopen. Dat. Dat zou ook mogelijk kunnen zijn. En meestal, Rita, zijn ze niet voorspellend... maar meer verklarend voor waar je mee bezig bent in je hoofd. En heb je het zelf misschien niet eens in de gaten... dat je ja, eigenlijk wat meer zorgen maakt dan waar je over nadenkt, mm -hmm. denk ik. Oh, ik vind, ik, Volgens mij wordt het hartstikke gezellig als ze komen. <laughs> het lijkt me ja. heerlijk als ik zo'n schoonmoeder had. Ja, laat je het ons wel weten of ze gewoon veilig aan zijn gekomen. Ja, we willen graag even weten of ze veilig uit die vliegende ja. doos gekomen zijn. <laughs> Rita, we gaan door. Ik wens je een ja, hele fijne tijd hoor. met je familie. In ieder geval bedankt even voor de aandacht. Jij bedankt voor het bellen. hebben We hebben nog tijd voor één droom. en dan nemen we afscheid van uh, Nicolien. Uh, volgende week is er weer van twee tot drie. Dus mocht je nog een droom door Nicolien willen laten verklaren... mail dan even naar omroepmax.nl. Adrien... Hallo? Hallo? Adrien. Adrien. Hallo? Ach, jammer hè? Ja, de telefoonlijn verbroken terwijl we nog 3,5 minuten hebben. Dus is net genoeg om een droom te vertellen en enigszins op in te gaan. Dus dat is jammer. Misschien dat uh, even kijken of ik Adrien misschien terug kan bellen. Nee, dat lukt niet. Oh, Stefan, wat... goeienacht. Hallo? Hallo? We hebben nog drie minuten, dus het is heel vervelend om te zeggen. Maar we jagen je droom er een beetje doorheen nu. Nou, dat komt. Ik zal hem heel ja. snel vertellen. Ik was ooit een keer in een kerk in Breda. En uh, ik was toen met mijn vader. En de ingang kostte 7,50 euro, omdat het een monument was. En uh, op een gegeven moment uh, liep ik dat binnen. Ik had betaald. Ik ging op het midden van de zegel in de kerk staan. En de zon die viel binnen. En toen uh, kwam er een kreupele man binnengelopen. En ik kon zijn linkerarm bewegen en ze richtte zijn, zijn, zijn linkerbeen niet. Nou, op een gegeven moment uh, ben ik naar die man toegelopen op die zegel. Ik heb mijn armen wijd gedaan. En ik dacht: hé, hey, je kan wel makkelijk even doorlopen. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: hey, dat ben ik. Wow. Dat dus, ben ik dat. Dus ik dacht: hij liet aan me zien. Hij deed uh, zijn rechterarm naar beneden. Hij deed zijn schoenen uit. En het was midden op de dag. Ik, ik sliep niet. Ik was niet in bed. Het, het gebeurde me zomaar. Hij dacht ze die schoenen uit. En ik dacht, ik moet nieuwe schoenen kopen. Nou, ik ben zo slim. Twee maanden later dacht ik er aan terug. Ik ga naar de schoenenzaak toe. Koop ik van die big, van die grote Timberland shoes. En toen dacht ik van, uh, oh, ja, ik ben goed voor elkaar. Ik, voor de toekomst ben ik wel binnen. Maar uh, twee dagen later dacht ik aan mezelf: Maar die man die kan zijn veters helemaal niet eens vastbinden. Wat moet ik nou, god van doen, man? <lacht> nou, terug naar de winkel heb ik, van die, uh, heb ik twee paar uh, schoenen gekocht. Eén met klittenband schoenen en één uh, zonder veters die je zo in kan stappen. Maar wel modern en uh, behoorlijk uh, dat je fit bent in die schoenen. Dat je er gewoon voor de dag mee kan komen. Dus dat, dat, dat was, uh, was raar. Maar en... wat was nou de droom? Wat zei je? Wat was nou de droom dan? Het was geen droom, het was het, was, het, het gebeurde gewoon Het, het gebeurde dag. echt in die kerk: zag je iemand, je dacht dat ben ik. En als gevolg daarvan heb je nieuwe schoenen gekocht met klitband. Daarvan heb ik dus echt. Het was gewoon een visioen van. Die man die heeft oorlogen meegemaakt. En hij kan niet eens mijn schoenen kopen, dus hij zal wel arm zijn. Dus ik denk, Stefan, ik kan... we hebben nog minder dan een minuut. Dus ik ga heel even aan Nicolien vragen of ze er iets zinnigs over kan zeggen over het verhaal. Dat zou ik echt meer moeten weten. <laughs> ja, dit klinkt ook alsof er een eindeloos vervolg aan moet zitten. Stefan? Ja? Um, ik weet niet of we er nog op terug moeten komen. Want het is meer inderdaad een ervaring weer dan dat het een droom is... Dus uh, ik denk dat voor jou geldt, wat ook uh, uh, eerder gold voor het verhaal van Jochem. Uh, geniet van je nieuwe schoenen. Nou, ik zou zeggen, geniet van je leven voordat het te laat is. Nou, dat sowieso. Pik dat ook nog even mee. Laten we genieten van het leven voordat het te laat is. Dankjewel, Stefan. Een mooie afsluiting. Dankjewel, Nicolien. Volgende week is Nicolien weer om uh, dromen te bespreken. Dus mail je droom naar nachtszusterapenstaartjeomroepmax.nl.